Jobboot met het NOS-journaal. Het internationale Rode Kruis zegt dat in de strijd om de Iraakse stad Mosul chemische wapens zijn gebruikt. In een ziekenhuis liggen zeven burgerslachtoffers, vijf kinderen en twee vrouwen. Ze hebben verwondingen die volgens het Rode Kruis duiden op het gebruik van chemische wapens. Het is niet duidelijk of er gifgas is gebruikt door IS of door het Iraakse leger, dat bezig is met de herovering van Mosul. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken komt volgende week naar Rotterdam. Hij gaat campagne voeren voor een ja-stem bij het referendum voor uitbreiding van de macht van president Erdogan. Het is nog niet duidelijk waar in Rotterdam de Turkse minister campagne gaat voeren. In Duitsland is inmiddels in drie steden geen toestemming verleend voor bijeenkomsten met Turkse bewindslieden die zouden spreken over het referendum. Ankara neemt die weigering heel hoog op. In Frankrijk roepen vakbonden het cabinepersoneel van Air France op om in maart het werk een paar dagen neer te leggen. Ze zijn boos over de plannen van de luchtvaartmaatschappij om de productiviteit flink op te schroeven. Ook willen ze dat Air France KLM stopt met het opzetten van een goedkope luchtvaartmaatschappij. Afgelopen zomer werd er ook meerdere keren gestaakt en gedreigd met stakingen. En dat kostte de luchtvaartmaatschappij toen 90 miljoen euro. De Alpenlanden krijgen morgen te maken met een feunstorm. Vooral in delen van Zwitserland en Oostenrijk gaat het hard waaien. In het dal kunnen windsnelheden voorkomen tot 120 km per uur. En rond de bergtoppen zijn zelfs uitschieters mogelijk tot 160 km per uur. Vanwege het gevaar voor skiers blijven waarschijnlijk veel pistes en skiliften morgen dicht. De regering van Zimbabwe roept de hulp in van de internationale gemeenschap... in verband met de verwoestende overstromingen waardoor het land is getroffen. Er is geld nodig voor hulp aan slachtoffers en voor herstel van bruggen en wegen. Volgens de autoriteiten zijn bijna 250 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn dakloos. Het weer bewolkt en wat regen Later vanuit het zuiden droger. Vannacht liggen de minima tussen 4 en 9 graden. Morgen in het westen en zuidwesten regen. In het oosten en noordoosten overwegend droog. Af en toe wat zon. Het wordt morgen ongeveer 14 graden. Dit was het en verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat alleen nog file op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Zeeburg en Knopend 6 Zes kilometer en een kwartier vertraging.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 big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. I just got out, but but I'm missing Op TV. Zie Text TV op kanaal 45 Ik man een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 you my coat that goddess love can't flow crazy how that shipwreck met my ship Johnny Depp has ever been Ik du een je denken give you a perfection like no other flawless absolutely flawless Perfection, you perfection perfection perfection perfection baby flawless me Flawless. And it's no good, good, good, good, good, good, good. good. waiting by the window. No